8 uur. Eval de Jong met het NOS-journaal.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 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is met zijn vrouw... naar een optreden van Zuid-Koreaanse popartiesten in Pyongyang geweest. Het was jaren geleden dat er zo'n concert was in de Noord-Koreaanse hoofdstad... en nog nooit was er een Noord-Koreaanse leider bij. De afgelopen tijd is er sprake van voorzichtige toenadering... tussen Noord- en Zuid-Korea. Er was in Pyongyang ook een demonstratie van Zuid-Koreaanse taekwondo-sporters. Op 27 april staat een ontmoeting gepland tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea. De traditionele paasvuren in Duitsland en Nederland veroorzaken grote smokoverlast. De milieudienst in de regio Rijnmond alleen al kreeg vanmiddag meer dan 200 klachten binnen over een rook- en brandlucht. Het RIVM meldt dat de luchtkwaliteit in het zuidwesten van het land onvoldoende tot slecht is. De overlast kwam overdag vooral van voor de paasvuren die gisteren in Duitsland werden aangestoken. Vanavond komt de rook van de paasvuren in Groningen, Drenthe, Gelderland en Overijssel.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 Vrienden van de Radio 1, hartelijk goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties. Kwesties is het live debatprogramma van NPO Radio 1, waarin wij zoals iedere week actuele en brandende kwesties in Nederland met elkaar bespreken. Vanavond zit ik niet in de bus, maar in de woonkamer... van de inmiddels wereldberoemde Nettie en Leo Olvers. U kent ze misschien nog niet, maar als u naar Pauw heeft gekeken... twee weken geleden, kent u ze wel. U kunt ons ook zien. En de bel gaat ook nu in de woonkamer via Facebook of op radio1.nl. En als u mee wilt discussiëren, doe dat via Twitter... en gebruik dan de hashtag kwesties. Het is Eerste paasdag, dat zal u niet ontgaan zijn. De paus pleit voor vrede. en Wij gaan het over een heel ander soort vrede of misschien wel onvrede hebben. En we staan... Met de bus en in deze huiskamer in de Haagse wijk Laak. En in die wijk, u gelooft het of u gelooft het niet, woont het grootste aantal eenzame ouderen van heel Den Haag. Dat betekent dat er een dikke kans is dat de meeste van die eenzame mensen vandaag niet gezellig aan een paasbrunch hebben gezeten met de hele familie of vrienden, maar gewoon in hun dooie eentje. Maar voor we daarover gaan praten, over die eenzaamheid, gaan we eerst naar collega Marianne van der Anker. Die staat op een locatie die eigenlijk alles te maken heeft met Pasen... Of anno 2018 toch niet meer. Ik ben echt nieuwsgierig. Waar sta je precies Marjan? Ja, wij staan uh, tussen twee paasvuren in uh, Rob. Eerste paasdag, er is er al één achter ons aangestoken. Maar wij staan hier bij het paasvuur in Espelo. De fik is er net ingegaan voor de mensen die ons willen volgen live op Facebook. Dat kan. Dit is niet het grootste paasvuur van Nederland, maar wel het bekendste... Om de hoek ligt Dijkerhoek. En daar is wel het grootste paasvuur op dit moment uh, uh, gaande. Maar wij hebben hier in de gemeente Rijseholder. Met nog een paar, denk ik, een paar honderd mensen die hier wonen. Een bezoekersaantal van duizenden mensen. Die nu kijken hoe dat het inderdaad begint, de fik. Maar ook vooral die rookontwikkeling. Want daar gaan we het natuurlijk over hebben. Net was in het nieuws al uh, te horen dat er vanuit de. Uh, Duitsland veel rookoverlast uh, is. Hier staan aan de borden langs de kant van de weg ook meldingen dat van 1 tot 14 april er nog rookoverlast uh, te verwachten valt van dit paasvuur in Espelo. We hebben een voorstander en een tegenstander van het uh, paasvuur. We zijn heel erg blij Herman Kleinfelderman van D66 hier uit Holte dat jij uh, naast ons staat. Vader van vijf kinderen die zijn niet mee, waarom niet? Ja, die zitten nog aan het paas, of ontbijt wil ik zeggen, maar die zitten nog een het paas eten. Dat wordt nu afgemaakt en ik ben even vooruit hier naartoe gegaan. Normaal gesproken zijn ze er al bij hoor. Als jij vertelde ook dat het naarmate het straks heftiger gaat fikken, dat dan ook mensen steeds verder naar achter gaan en dat er ook hier een goed gebruik is. Wat is dat gebruik? Het gebruik is dat uh, kinderen, vooral kinderen, jongeren, uh, uh, verbrand hout pakken en uh, elkaar dan uh, ja, een beetje zwart maken. Dat heeft natuurlijk niets te maken, dat zwart maken, met uh, Pasen. Hoe zit het wel? Want het is wel een paaswoord. Het is eerste paasdag, vrij christelijke gemeente. Iedereen is hier naartoe gekomen, zelfs met de auto. Ja, het is uh, geen uh, christelijk uh, gebruik. Het uh, is eigenlijk een heidens gebruik om... Uh, het begin van de lente geloof ik te introduceren. Uh, de, uh, je hoort ook dat paasvuur goed is voor uh, uh, de grond waar het op wordt verbrand. Ja, en zo, ja, het is eigenlijk al zolang als ik hier uh, uh, woon en uh, ik ben hier geboren, uh, uh, ja, heb je dit hier al. Het is niet te geloven hè, voor de mensen die dit niet meemaken. Uh, het is echt gigantisch. De fik is rondom aangestoken. Er lag een soort kras omheen van hooi. En de rookontwikkeling is nu al gigantisch. Jos Merks, jij bent hier toch naartoe gekomen terwijl je van houtrook.nl bent. Jij vindt dit een verkeerd signaal. Nou, het is een stevig rooksignaal zoals we nog in de tijd van de indianen hadden gelezen. Waarom vind je dit zo'n verkeerd signaal, deze baasvuren? Nou, je zegt net al, er komt een hele hoop rook vanuit Duitsland hier naartoe. Dan komt dit er ook nog een keer bij? Dus dat is niet zo gezond voor de mensen. Ja, we hebben ons mond vol over milieu, luchtverontreiniging. Er gaan 12.000 mensen overlijden eerder dan noodzakelijk door de luchtverontreiniging. Ja, en dan gaan we dit soort dingen aansteken. En ik begrijp het wel dat het gebeurt. Maar doe dan andere dingen niet. Ga dan bijvoorbeeld, zeg dan stop met houtkrachels bijvoorbeeld. Die geven heel veel overlast bij mensen in de woonwijken. Dit is op het platteland, dit is op in een weiland. Heb je geen directe hinder, het gaat weliswaar over de mensen heen. En je krijgt ook pieken van, van, van vier keer de toegestaande grens. Maar oké, okay, ik begrijp dat het gebeurt, maar doe het dan ook niet op honderd plekken. Doe het bijvoorbeeld op tien plekken in Nederland. Is het voor jou trouwens de eerste keer, Jos, dat je bij zo'n paasvuur bent? Dit is de eerste keer dat ik bij een paasvuur ben. Niet de eerste keer bij een kampvuur, maar wel de eerste keer bij een paasvuur. Je hebt geen rookkapje op, dat zeiden we nog tegen jou. Joh, als je echt niet wil komen, we hebben misschien nog wel een ventilatie die we mobiel kunnen meenemen. Of een rookkapje, heb je niet voor gekozen. Neem je nu bewust dit gezondheidsrisico? Nou, gezondheidsrisico is, is niet voor eenmalig probleem. het is juist op de lange duur. Als je lang aan rook wordt blootgesteld, dan komen er gezondheidsproblemen. Maar, als mensen bijvoorbeeld astma hebben of COPD, die hebben direct hebben ze last. Die moeten extra... Extra medicijnen nemen of extra benevelen en dat soort dingen meer. En dat is met name in woonwijken, als er houtkrachel zijn, is dat absoluut onacceptabel. Jij zei net al, uh, Jos, en waarom moet dat dan op 100 plekken? Herman Klein -Velleman. jij zit hier in de gemeente uh, Rijse Holte. Er zijn hier vier, vijf vuren, ook om ons heen. Uh, op weg hier naartoe hebben we talloze vuren gezien. Waarom kan dat niet samen? Waarom kan het niet samen? Omdat het uh, juist de buurtschappen zijn um, die dit organiseren. En um, het is geen gemeentelijke paasvuur, het is echt een paasvuur die georganiseerd wordt door de buurtschappen. Um, het is misschien ook wel goed om even aan te geven, dit is niet uh, in een week gebouwd. Hier zijn ze vanaf oktober vorig jaar mee bezig geweest. En het is ook niet zomaar hout wat uh, ergens vandaan gekocht wordt of zo. Uh, hier, we hebben hier uh, de salons Heuvelrug met mooie heidevelden. En die heidevelden, daar heb je elke keer jonge boompjes staan. Die boompjes die moeten gesnoeid worden. Daar is vooral de jeugd. En uh, de buurtschappen zijn daarmee bezig om dat weg te halen. En ja, vier maanden hard werken en dan zo'n stapel neerzetten. ik vind het een prestatie. Ja, we kijken wel naar een prestatie vooral van rookformaat. Er is nog niet zo heel veel vuur bij deze stapel. De andere waar we op uitkijken is duidelijk meer aan het fikken dan deze. Um, hebben ze dan hier iets niet goed gedaan als je kijkt naar de rookontwikkeling? Nou, um, als je een vuur aanmaakt moet je hem eigenlijk van bovenaf aanmaken. Want het gaat met een paars vuur een beetje moeilijk. Wat je nu heel veel ziet is uh, laten we zeggen een uh, slechte verbranding. En dat komt gewoon omdat er nog, geen, nog niet genoeg warmte in zit. Uh, kijk over een... Ik denk een half uurtje. En dan zie je de rook, uh, echt dat er veel minder rook is. Misschien voor het goede beeld. Hier aan de achterkant zie je er eentje. Nou ja, daar rookt het ook nog wel maar veel minder dan deze. Dus als een paasvuur net aan is, dan, uh, dan rookt hij veel meer. Dan... En straks zien we dus echt gewoon vlammen. Maar dan heb je nog steeds... iets een goed antwoord gegeven op het feit dat het zoveel verschillende vuurtjes zijn behalve dat ik dan uit jouw antwoord zou kunnen opmaken joh het is toch allemaal hier uit de omgeving Of we nou op één grote stapel doen of honderd verschillen dat maakt niet uit want het is uiteindelijk iets wat toch verbrand moet worden eh, precies eh, het is uiteindelijk iets wat verwerkt moet worden of je het dan verbrandt of op een andere manier composteert of uh, afvoert dat is dan een, een tweede ah, dit kwartier. is toch geen compost zou ik nee. zeggen nee maar goed het houdt zijn we nu aan het verbranden. Maar je zou dat natuurlijk ook op een andere manier nog kunnen verwerken. En uh, ik wil nog wel even uh, de woorden van Jos uh, uh, benadrukken. Kijk, uh, hier, kom, hier komen inderdaad schadelijke stoffen bij vrij. En uh, daar moeten we goed over nadenken wat we daar in de toekomst mee willen doen. En ook een oproep van ja, uh, het stoken in, in, bebouwde, uh, in bebouwd gebied, vind ik ook, zien wij ook, ook in deze gemeente toch wel wat, wat klachten komen, mensen die zich daaraan storen. Dat zijn inderdaad zaken waar we uh, aan moeten werken. Gaat het, hetzelfde, uh, kan, gaat het dezelfde kant op met de paasvuren als met het vuurwerk in Nederland... dat er straks gezegd zal worden... doe het maar op één plek van de overheidswegen... en kappen met die vrolijkheid hier van het nabuurschap. We doen het gewoon anders vanaf uh, 2020 of zo. Nou, een heel simpel antwoord, nee. nee. Dit is niet iets wat een gemeente over kan nemen. Dit wordt georganiseerd. Vanuit buurtgemeenschappen en dat kan de overheid niet overnemen. Jos, uh, jij zei net al, kunnen er niet een paar van die dingen bij elkaar worden gevoegd? Dan heb je één paasvuur. Het antwoord van Herman is uh, volmondig nee. Jij hebt een rekensommetje gemaakt uh, vandaag, dat heb je bij je. Want uh, we hebben uitgerekend wat hier zo'n beetje wordt verstookt. En uh, Zeg het maar. Nou, Ik heb uh, begrepen dat dit ongeveer 4000 kuub uh, hout is. <coughs> Als je een uh, gewicht neemt van 150 kilo per kuub. En heb jij je mals gerekend? Dat heb ik rustig gerekend, want ik heb ook statistieken zien van 300 kilo per kuub. Ik denk, laat ik het bos houden, want er zijn veel takken bij. Dan kom ik op 600.000 kilo. Nou, als je een open haard stookt, twee uur lang, dan heb je daar 4 kilo hout voor nodig. Dan kom je dus op 100, deel je die 600.000 door 4. Kom je op 150.000 keer 300 kilometer rijden. Dat is 45 miljoen kilometer rijden met een. Eén paasvuurtje. Nou, dat is in ieder geval, als je het hebt over het milieu, dan zeg jij het milieu leidt hieronder en het milieu zou beter beschermd moeten worden. Maar hoe dan? Nou ja, kijk, bij het verbranden van hout komt twee keer zoveel CO2 vrij als bij aardgas. Hè? Dus dat is dan even voor de huishouders. Dus je kan beter een gewone kachel stoken dan een houtkachel. Maar in dit geval zeg ik, ja, het is heel veel milieuvervuiling. Dus zie, probeer toch een oplossing te vinden. Maak dan een wedstrijd tussen de vier buurtschappen hier en bijvoorbeeld met Leeuwarden of met Groningen. En dan krijg je een ander soort wedstrijden en dan, uh, dan heb je toch maar tien van die uh, vuurharten nodig. Ja, de competitie is wel belangrijk, uh, Herman. Uh, het milieu wint uh, wat Jos betreft niet van jullie sociale Verhaal hier uh, vanuit uh, Overijssel, maar natuurlijk eigenlijk alle plekken waar paasvuren worden gemaakt. Is het verhaal, we doen het met mensen samen. Iedereen uh, is erbij betrokken. Het is heel goed voor de saamhorigheid. Maar dat milieu dan, moet dat dan maar leiden, Herman? Nee, het milieu moet zeker niet leiden. En we moeten uh, met er met z'n allen wel voor waken uh, dat we het wel steeds beter gaan doen. We moeten het uh, beter aanpakken. En dit soort signalen, ik vind dat ze serieus opgepakt moeten worden. Dit is een discussie. Waar we niet van kunnen zeggen van nou, hier, hier hebben we verder niks mee aan of hier, hier doen we verder niets mee. Nee, hier moeten we serieus mee aan de gang. Maar durft een politicus dat? Want als je uh, zeg maar hoort hoe de mensen hier in Holte die wij vanmiddag hebben gesproken praten over uh, uh, mogelijkerwijs milieuoverlast in relatie tot de paasvuren en of dat het milieu niet ernstig tekort schiet, dan hoor je van de mensen hier in Holte het volgende. Ben je mal, dat is hartstikke gezellig. Het is heel leuk voor ons. Ja, het is toch traditie. Ja, moet kunnen. Iedereen zit over te zeuren, maar ze maar eens kijken naar al die vliegtuigen die overkomen. Wat daar uit de weg komt. Dus uh, nee, gewoon lekker doen. Het is wel uh, niet goed, maar het is zo goed voor de moraal. Dus uh, doen maar gewoon doen. En die Rotterdammers die moeten ook niet zeuren, want wij krijgen al jarenlang vieze lucht uit Rotterdam, dus ze mogen best wel eens een keertje wat van ons ruiken. Het is wel super gezellig. En dat is ook heel belangrijk. En dat hoort gewoon. Dus u zegt eigenlijk, het sociale wat we hier hebben met elkaar, dat overtreft eigenlijk alles. Dan kan dat beetje rook ons niet zoveel veel schelen. Absoluut. Zonder twijfel. Kijk, je hebt ook een stukje sociaal milieu en dat uh, viert dat uh, wel uh, mee. Want als ik zie hoe de jeugd zit op uh, te bouwen, daar vriendschappen ontstaan. En dan voor het leven bij wijze van spreken een stukje gaat ontstaan. Dat is toch mooi? Nou, dat was vandaag al op het nieuws dat er uh, rookoverlast is. Misschien wel tot aan Rotterdam, van jullie vrolijke vuurtjes. Zeiden ze dat? Echt waar? <lacht> oh, dat is wel heel grappig. <lacht> <Ja>. Rookoverlast. <lacht> Hier... Hier in Espelo uh, is het vuur nog steeds rokerig. Ondanks dat uh, Herman had beloofd dat uh, na een kwartiertje het meer vuur zou worden dan rook. Um, er zijn wel ontzettend veel mensen, kinderen. Iedereen staat hier ook lekker in de blubber. Het is hier ook gezellig met een tent erbij waar straks ook nog tot in de diepe uurtjes wordt gefeest. Die saamhorigheid Herman, dat horen we eigenlijk van de mensen die we vandaag hebben gesproken. Is zo belangrijk dat er waarschijnlijk voor een politicus nauwelijks ruimte is om hier in de gemeenschap op te staan en te zeggen het moet anders. Toch overweeg je dat wel als ik jou zo goed beluister. Wat ik uh, overweeg is uh, dat we hier naar moeten kijken. We moeten ons afvragen: uh, welk, wat draagt het paasvuur, zoals we dat hier hebben, de paasvuren, nu daadwerkelijk bij aan die fijnstofemissie en uh, aan die CO2-uitstoot? Uh, als we daar wat aan willen doen, fijnstofemissie en CO2-uitstoot, dan uh, zullen we natuurlijk niet alleen naar paasvuren en houtstook moeten kijken. We moeten ook naar de tankers uh, kijken die op de oceanen rond. Varen. En ik geloof voor het merendeel ver uh, uh, uh, verantwoordelijk zijn voor fijnstof. Nou, dat is wel heel grappig, Herman, dat je dat zegt. Jij bent van de D66-community hier. We hebben GroenLinks natuurlijk gevraagd om ook mee te werken aan deze uitzending van uh, kwesties. Maar die zeiden precies hetzelfde. Nou, die Canadese schepen, dat is veel erger dan wat wij hier doen. En dat is natuurlijk wel grappig, want Jesse Klaver, daarvan zou je toch denken... die gaat zo makkers hier in uh, Holten wel uh, op het vestje spuren. Wil jij er nog iets aan doen, uh, Jos, vanuit deze politieke lijn geredeneerd... om hen een beetje aan te sporen om het hier toch echt te gaan veranderen? Maar ik vind het een beetje een zwak excuus om te wijzen naar schepen die op de oceanen varen. Ook daar wordt natuurlijk gewerkt aan verschoning. Net als de auto's die worden steeds schoner. Zo moet je ook kijken naar je paasvuur. Hoe kan ik dat beter doen? En zo moet je ook kijken naar hoe verwarmen we onze huizen. In ieder geval niet met hout. Nou, hier is het in ieder geval gezellig, maar wel ontzettend rokerig. Ik denk dat uh, dit inderdaad wel tot in Rotterdam en Den Haag te merken zal zijn. Maar het is echt serieus wel heel erg uh, gemoedelijk hier en heel erg feestelijk. We zullen het er maar op houden dat het paasvuur hier in Espelo in ieder geval zorgt voor heel veel vruchtbaarheid. Maar er komt ook wel behoorlijk wat gif bij. Jos Merks van houtrook.nl. Uh, uh, Zeer veel dank. Je krijgt nog een foldertje uh, Herman van uh, uh, Jos. Om, uh, ja, ga je hem aannemen? Ja, is... Dat is namelijk echt voor jou? Voor naast je bedrand? Nou. Een naslagwerk. Een naslagwerk om het politieke handwerk te verrichten. En Herman Veldeman van D66, zeer veel dank. Terug naar jou Rob, terug naar Den Haag. Dat was Marjan van der Anker in het oosten van het land. En de rook heeft Den Haag, althans deze woonkamer waar ik zit nog niet bereikt, maar je weet nooit wat nog kan komen vanavond. Ik zit vandaag niet in de bus, maar ik zit in de woonkamer van, ik heb het al gezegd, Nettie en Leo Olvers. En de een zit links van mij en de ander zit rechts van mij lekker op de bank. En we staan in de wijk Laak in Den Haag. Meer dan de helft van de ouderen voelt zich hier eenzaam. Laat het maar even tot u doordringen. Meer dan de helft van de ouderen. Er worden tal van initiatieven georganiseerd trouwens door het hele land om ouderen onder de mensen te krijgen. Maar toch tellen we met z'n allen zo'n 700.000 eenzame ouderen. In Groot-Brittannië noemen ze eenzaamheid een epidemie. En dat zou eigenlijk wel terecht zijn, die opmerking, want... Um je krijgt er net zoveel fysieke en mentale en psychische problemen van... als bijvoorbeeld van obesitas, van overgewicht. En voor de bestrijding daarvan hebben ze in januari in Groot-Brittannië... een speciale ministerspost opgezet. En in Nederland hebben we gelukkig minister De Jonge... die was wethouder van Rotterdam, had er toen al heel veel mee te maken. En hij beloofde vorige week 26 miljoen te investeren... in de bestrijding van eenzaamheid. En dat doet hij bijvoorbeeld, naast een aantal andere maatregelen... door één keer per jaar aan te bellen. Ja, niet zelf, maar daar heeft hij zo zijn mensen voor. En te vragen hoe het gaat. Want eenzaamheid is niet alleen zielig, ik zei het al... maar ook slecht voor de fysieke en geestelijke gezondheid. Ik ga er vanavond over praten in deze volle, gezellige huiskamer. Wat kunnen de kinderen doen? Moeten ouderen niet gewoon zelf wat actiever worden... om die eenzaamheid te voorkomen? Of gaan we de hulp van robots inhuren? Nettie en Leo Olvers. Um, jullie hebben je woonkamer gewoon opengesteld... hè, Nettie, voor uh, ouderen? Ja. En hoe vaak? Eh... Uh... Als dat goed is, vijf dagen per week. Vijf dagen per week, van negen tot vijf of zo? Nee, van tien oh. uh, tot twaalf. Hoe moet, moet niet te gek worden. Nee, uh, nee we, we gaan smiddags nog op bezoek... bij mensen die in een verzorgingshuis zitten. En hoe komen jullie bij zo'n initiatief? Ja, dat borrelde in mijn hoofd. En uh, hier werd een wijkcentrum werd gesloten. En toen zijn Le Leo, die was voorzitter van uh, de wijkberaad... Hij zegt, nou, hij zegt, ik kap ermee, Hij zegt, ik... Uh, ik zie dat hier niet meer zitten. En, uh, maar ja, toen hij ging met z'n hoofd hangen. Ik zeg dat is ook niet goed. Leo ging met zijn hoofd hangen? Ja. Ik zeg weet je wat wij... Gaan? Ja, en, uh, hij deed van alles. Hij was 60 uur per, per week was bezig met werken. En nou ineens van de een op de andere dag niks meer doen. Dat is niet goed. Okay, en hoeveel mensen komen er nou van 10 tot 12 iedere dag? Van 10 tot 12? Nou, dan komen er zo. Maar ja, dat ligt er aan. Maandags komen er uh, 10. Dinsdags komen er 8. Donderdags komen er... 20, 25, dan zit de kamer vol. Wat een geweldig initiatief. Ja. En dan, zat ik, dan zaten jullie twee weken geleden bij Jeroen Pauw. En, en inmiddels zijn jullie bekend door het hele land, toch? Ja, dat kan je, kan je nou wel zeggen. Ja. Ik ga even naar uh, je man toe. Ja. Uh, Leo, um, jij was voorzitter hier van Wijkbos, die werd gesloten. Vertel eens hoe, wanneer was dat? In 2012, maar er gebeurde veel meer hoor. Ik wil daar maar niet te diep op ingaan. Er gebeurden heel veel lelijke, gemene dingen. Maar nou, vertel maar. Nou, ik had de wijkbus voor ouderen hier gered, jaren terug. Hij reed hier als een uh, hartstikke mooie wijkbus. En ineens uh, zei de penningmeester van de wijkbus... die ook lid was van mijn wijkberaad... vanaf morgen is de wijkbus niet meer hier in het wijkcentrum. Maar je hebt geen wijkbus meer. Ja. En ja dat, kon ik, uh, ja, dat kon ik niet verwerken. Ik, denk, ik heb daar zoveel voor, voor gedaan. Ik heb die wijkbus... Uh, niet ik alleen gered hoor, je had hier de directeur van OCW, je hebt mij daarbij geholpen. Ze hadden 10.000 zonnes in het brood, ze hadden een wijkbus waar je eigenlijk niet meer oh, met goed verzoemde straat kon. Die man van de gemeente, die directeur van OCW zegt, Leo, als jij het oppakt, krijg jij van mij een nieuwe wijkbus. En uh, de gemeente neemt de schuld tot zich, je begint met 0,0. En ja, toen had je ineens een, een, een penningmeester van mijn wijkberaad die dan eh, in één keer achter mijn rug om met het welzijnswerk... en de gemeente, iemand van de gemeente eh, ja, die wijkbus gestolen had van mij. Volgens mij kun je hier zo tot één over vertellen. Het, het, het zit je hoog nog steeds, hè? Het zit me nog steeds hoog, omdat er nog steeds eh, van die kant ook gemeene dingen spelen. Alleen winnen ze het niet. Het is pure jaloezie, helaas. Gaan we het niet over hebben, want jullie hebben een geweldig initiatief. Je, je ontvangt hier dus iedere dag ouderen. Vragen jullie er nou ook nog geld voor? Nou, de mensen betalen slechts 5 euro per maand. Kunnen ze iedere dag gratis koffie komen drinken. Ze krijgen een prachtig invulblad, vier keer per jaar. We organiseren iedere maand een activiteit in het buurthuis van de toekomst. Bloemschikken of Crea. En we organiseren ook zes weken zomeractiviteiten. Omdat juist ouderen in de zomerperiode... als ze kinderen, kleinkinderen met vakantie gaan... maar ook de beroepsgrachten met vakantie gaan valt er zo'n grote leegte voor ouderen, dat vangen ze gewoon iedere dag op. En organiseren we hele leuke activiteiten ervoor. En eh, het voornaamste in die zes weken is dat we voor een gezamenlijke lunch zorgen. Voor een gezamenlijke lunch. Ik ga het eens even vragen, want ik zit zo uh, broederlijk tussen jullie in. Maar tegenover mij zitten Ad Winterswijk en Anne van Loon. Eerst even Ad Winterswijk. Uh, hoe oud ben je? Ik ben uh, bijna oktober 68. Ik zeg gewoon je tegen je, moet eigenlijk u zeggen. Nee, uit. Uit. Hey, en, en hoe belangrijk zijn die koffieochtenden hier voor jou? Voor mij heel belangrijk. Waarom? Ik uh, ben in 2012 ben ik mijn moeder kwijtgeraakt. Ik ben mijn werk kwijtgeraakt. Ik moest naar het ziekenhuis toe. En gelukkig had ik een goede hulp. Net die de dochter. Die heeft mij daar even heen geholpen. En vanaf die tijd kom ik hier. Dus. Oké, okay, dan komt hij. hier. En hoe vaak per week? Drie keer? Ik kom drie keer per week. Drie keer per week. Dan zeg ik weer u trouwens. Merk ik dat? Is, dat nee, maakt niet. Uit. Het is net zo'n leeftijd van tussen je en u ja, in maar ja. Zeg maar, maar, waarom ga je niet bij je buur of bij je kinderen of wat dan ook? Waarom kom je hier? Nou, ik uh, ik vul een leegte. En toen zei ze van, joh, ga daar en daar heen. Okay. Bij Leo en het is gewoon een begrip, Leo en ja. Hey, En heb je hier nou veel kennis of veel vrienden gemaakt? Ik, uh, ik heb uh, veel uh, mensen die ik uh, ken en, en mij omgaat. Dus dan is het afgelopen met eenzaamheid? Ja, ik, ik heb niet zo eenzaam meer. Wat heerlijk. Ik zit eigenlijk al te wachten van uh, hoe laat is het? Ja, hoe laat is het? Wat van morgenochtend, zou je zeggen? Je bewijs, van wel, ja. Uh, Ant van Loon, uh, hoe belangrijk zijn die koffieochtenden voor u? Heel belangrijk. Moet u wel de microfoon bij uw mond doen, anders lukt het niet. Ja. Heel belangrijk. Um, dan wordt microfoon... Heel belangrijk. Ja. Want ja, je bent alleen. Kinderen ja, zitten buiten de stad. Dus, waar, ja. wonen, waar wonen uw kinderen? Uh, Naaldwijk en, en uh, ja, het Westland. Maar dan zou je zeggen: uh, dat is toch in de buurt van Den Haag, Ja, maar nee? ze hebben zeg maar van. De een die moet er om vier uur s morgens uit. Ja. Want die zit in de kassen. Dus ja. Uh, dan is het. Uh, ja. als moeder dan een keertje. Dan, ja, kom hier. Ja. Nou, en dan zit je nu een uur en dan, ja, dan moeten ze weer in de kast en ze nou Jan dan denk ik, ja, doei. Dus, dus dan dat... ben ik gewoon weer thuis. Okay, dus maar dat... ik, het is, ik zit in een klein huisje, ja. nou, dus alles komt op je af. En dan zeggen je, ja, jij bent nooit thuis. En dan zeg ik, ja, ik... Ja, wat moet je? Ik zeg het nee hoor. En dan is het uh, hier of als, uh, twee keer per week. Ja. En als er iets is, ja, dan kom je drie of vier keer het ligt er maar. Dus dit voldoet in een enorme behoefte van u. Ja. U kunt gewoon zo'n tien en uur. Ja, als, uur als uur er iets een je zegt van ja, ik weet niet. Nou, het blijft binnen huis. Het gaat niet de hele, de hele boel rond. Een hele vertrouwde omgeving eigenlijk, ja. zou je kunnen zeggen. Deze week, ik zei het al, heeft minister De Jonge van uh, Volksgezondheid... zijn actieplan 1 tegen eenzaamheid in de Tweede Kamer besproken. En een onderdeel is het aanbellen bij elke 75-plusser. Dat is niet nieuw, dat deed hij in Rotterdam ook al toen hij daar wethouder was. We gaan even uitleggen naar de uitleg van de minister over dit plan. En wat wij moeten doen, is eigenlijk in iedere gemeente een lokale coalitie vormen tegen eenzaamheid. Waarin al dat type particuliere initiatieven... Euh, euh, euh, ja, eigenlijk, euh, euh, samen optrekken om die eenzaamheid te doorbreken. Waarin we veel meer doen om eenzaamheid ook te signaleren. En dat is ook de achtergrond van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 Al dus onze minister um, uh, De Jonge uh, uit Den Haag, toevallig ook Hans uh, Sammeijer. Nou ben ik 63. Hoe ja. oud ben jij? Ik ben 75. Zo zie je er niet uit. Nee. Hoe kan dat? Ja, dat komt uh, omdat ik een uh, nogal uh, bizarre hobby heb, om het maar zo te zeggen. En dat is het hardlopen. En dat is een uh, geweldige activiteit. Je gaat me niet en... vertellen dat je marathons loopt, hè? Ja, ook. Ook. ook. ja. Hoe bedoel je ook? Ik, nou, ik zou um. dit. Volgende week in Rotterdam is de Rotterdam Marathon. En ik zou mijn 25ste marathon hebben gelopen. Waren het niet. Dat uh, ik op 11 juli uh, vorig jaar. werd getroffen door een fors herseninfarct. Voor hetzelfde geld had ik hier nu niet gezeten. Nee, gewoon het ja. Maar door een bizarre samenloop van omstandigheden. toevalligheden. Uh, ben ik daar dus. Uh, heel goed uitgekomen. Uh, waardoor er geen effecten zijn geen uh, uh, dingen die uitgevallen zijn. Het is heel, heel bijzonder. De artsen zeggen ook, het is een wonder. Dus ik zit eigenlijk tegenover een wonderkind. Absoluut. Maar ja, met dadelijk ook kind, want u voelt zich nog een beetje kind. Hè? Ja, zeker dat... ook. ja, zeker ook. Hey, luister, ja. Even over ja. het initiatief van minister De Jong. Ja. Um, Helpt dat aanbellen? Uh, ik, dit is bij ons ook, is ook al aangebeld, want ik ben 75... en mijn vrouw is al wat ouder dan 75. Dat wil ze niet weten, maar dat is wel zo. En uh, ja, er uh, komen twee mensen komen dan binnen en die gaan een, een hele lijst met je af, afwerken. Toen zei ik nog niet dat ik eigenlijk ook onderdeel van het project ben, want dat ben ik ook nog. Ik ben ook het gezicht van gezond ouder worden in Rotterdam. De hele stad heeft vol met posters gehangen. Met mijn gezicht erop, ook heel bijzonder. Dat ja, maar je... dat zou ik ook doen, maar dat ziet er ja. zo goed uit. Ja, dan zit je in je auto en dan zeggen ze op de Vaanweg... en dan kijk ik op, verrekt. verrek, daar ben ik weer. Ja. Heel leuk hoor, maar goed. Daar ging het niet over, het ging over gezond ouder worden. Eh... Uh, uh, wat doe je eraan? En dat is niet alleen lichamelijk. Hè? Gezond eten, bewegen. Maar natuurlijk ook zorgen dat je niet in eenzaamheid terechtkomt. Want daar gaat het om. Niet en daar gaat het om. Maar nou even, u bent hartstikke actief. Hè? Ja. Bij een sportclub en weet ik veel ja. wat allemaal. Als nou alle mensen gewoon net, hè, op hun 75 dus net zo actief zijn als u... dan, dan, dan is het toch veel minder eenzaamheid? Dat ja. denk ik ook, zeker wel. Maar waarom doen mensen dat dan niet? Want je hoeft dan niet achter de geraniums te gaan zitten. Nee, zetten. maar het probleem is dat het natuurlijk echt een barrière moet worden genomen. Je moet durven. Misschien zeg je wel bij jezelf... Goh, ik zie daar een groep hardlopers, hè, allemaal ouderen. Goh, dat zou ik eigenlijk ook wel willen doen. Maar dan moet je wel een stap nemen. Dan moet je dat wel willen. Dan moet je ook wel initiatief nemen. Maar wat is het dan? Schaamte of schroom? Ik denk het ook. Ja? Ja. Ik, ik hoor van bijvoorbeeld van de mensen die dan bij je langskomen hè? De, uh, met, die, met die lijst. Dat dan heb ik natuurlijk achteraf wel gevraagd, wat is het effect? Helpt ja, het? Ja. Dus ja Dan zeggen de mensen, ja dat ga ik doen. Ja, ik ga naar de breikclub. Ja, dat is een idee. Ik hou van biljarten. Ik ga biljarten. En wat gebeurt er dan uiteindelijk als ze een jaar later weer komen? Want dan komen ze weer terug dan hebben ze het toch weer niet gedaan. Nog even een vraag die me interesseert. Is het nou zo dat, dat, dat gewoon alle ambtenaren in de stad kijken naar zo'n lijst? Hé, hey, wie is er boven de 75 Daar Dan ja. gaan we per definitie aanbellen. Ja. Ik zou bijna zeggen, bij Jan Terlouw ga je niet aanbellen. Want je weet wel, dat gaat wel goed, hè? die 86. Precies, en, um, geweldig. Uh, ja. ja, een enorme vitale man. Ik heb hem pas nog uh, gezien. Ik heb, dus nee, dat is ook zo. Maar moet je dan niet gewoon een selectie maken? Want sommige mensen echt hartstikke eenzaam zijn. Of moet je die selectie echt maken doordat er aangebeld wordt? Weet je het dan pas? Uh, nou ja, in ieder geval is dat een hulpmiddel. Uh, maar wacht even, wacht even, ja. even. Het is toch zo dat de buren of mensen in de Ook, straat, die weten dat toch? Ja, dat denk je. Ja, je weet de aanleiding van het project in Rotterdam. He? Dat die vrouw die tien jaar lang in ja, naar huis ja, lag. Ja. En dat was voor de, voor de wethouder toen, de jongen van, nou jongens, dan moeten we, daar moeten we wat aan gaan doen. Dit kan zo niet langer. En toen is dat project voor elkaar gestart in Rotterdam om aan die eenzaamheid iets te doen. En wat blijkt uiteindelijk, als je naar de cijfers kijkt... dat het wel degelijk effect heeft wat er nu in Rotterdam allemaal gebeurt. Oké, okay, dat is belangrijk. Het is eigenlijk al gemeten, dus het heeft effect. Ja, precies. Ik ga even naar een plaatselijke uh, politicus. U luistert naar het programma kwesties. Het is bijna drie minuten over half negen. We praten over een buitengewoon serieus probleem... wat maar toeneemt en toeneemt in Nederland. Eenzaamheid. En vanavond gaat het over eenzaamheid bij ouderen. Maar dat is niet de enige groep. Die eenzaamheid komt ook bij 75 minners... Uitermate vaak voor. Uh, Tashin Tsitinkaya, uh, lokaal volksvertegenwoordiger hier, uh, op 21 maart weer herkozen hè, van uh, de islaandemocraten. Um, 26 miljoen gaat er naar deze actie. Is dat goed besteed? Dat moeten we nog zien natuurlijk. Maar het eh, initiatief, eh, al is het eh, vind ik één eh, keer eh, in de jaar aanbellen, eh, symbolisch eh, gezien. Maar eh, ik vind het toch heel belangrijk eh, dat je die mensen opzoekt en eh, eh, toch eh, signaleert, al is het maar eh, handjes vol, één of tien. Maakt niet uit. Het gaat erom dat uh, de overheid initiatieven neemt... Uh, en deze project is een, een van de initiatieven. Oké, okay, dus dat is in ieder geval in orde. Hoe kan het nou dat er zo ontzettend veel eenzaamheid voorkomt in Den Haag... en dan met name in deze buurt? Heeft u daar een verklaring voor? Ja, mensen hebben jarenlang heel hard moeten werken. Vooral na 45, dat weet iedereen. Iedereen was eigenlijk ook min of meer bezig met zichzelf. Het is ook jammer genoeg dat heel veel mensen zich een beetje individualisten hebben gemaakt. Mensen durven ook niet zoveel elkaar aan te spreken, maar ook elkaar iets te vragen. En die drempel moeten we overheen. Mensen moeten met elkaar elkaar eh, oh, ja, eh, eh, vinden en eh, met elkaar het probleem bespreekbaar maken. Maar dat vind je niet zo makkelijk. Euh, mensen moeten ook de lef hebben. Maar als is Rotterdam via het aanbellen gelukt. Hè, dat project is het, het bewezen, dat werkt. Waarom is dat in Den Haag eigenlijk niet eerder gebeurd? Want het ligt hier nog geen 20 kilometer. Nou, in Den Haag de... moet ik je wel uh, eerlijk zeggen dat we uh, uh, jong geleden een uh, mooi initiatiefvoorstel van Groep de Mossen uh, aangenomen hebben gekregen. De grote winnaar van uh, de verkiezingen hier. Uh, yes, ja. uh, en uh, <coughs> dat mag ik ook. Uh, feliciteer hiermee bij deze uh, ja. bij deze ja. Maar die uh, initiatiefvoorstel hebben wij ook mede ondersteund. En wa, uh, waar gaat het om uh, dat het uh, project uh, Leef en uh, Leedstraten... dat uh, uh, um, mensen in de straten te motiveren aan te bellen... en uh, eigen uh, buurmannen of buurvrouw uh, op te zoeken... en daarmee uh, iets moois te maken en in contact te komen. Oké, okay, hartstikke goed. Zee, nou, nou verbaast het mij toen ik de uitzending aan het voorbereiden was... dat de eenzaamheid bij niet-westerse uh, mensen eigenlijk nog groter is... dan bij westerse mensen. Uh, gaat dit helpen, dat aanbellen... Bij niet-westerse mensen. Okay. Uh, ik hoop het, want wij moeten die mensen uh, uh, ook opzoeken. Die zijn er uh. Alleen uh, bij deze groep mensen is ook een ander probleem dat het niet... Ja. ja, inderdaad, taal, ja. het communiceren. Ja. Maar uh, daarvoor hebben wij andere middelen. En die middelen Welke, moeten dat... we... Kijk, uh, in uh, heel Den Haag zijn er genoeg organisaties van migrantenafkomst. Uh, die organisaties die kunnen hier een grote rol mee uh, spelen. Uh, uh, uh, uh, ja, we hebben hier twee rolmodellen natuurlijk voor ons zitten. Maar... Er zullen ook bestuurs in deze organisatie zitten... die goed Nederlands kunnen, maar misschien ook eigen taal kan spreken... waardoor we die als hulpmiddel kunnen gebruiken. Oké, okay, want drie keer zo hoog hè, bij niet-wisterse senioren. Dat is een enorm aantal. Dat is vreselijk. En uh, uh, nu moeten we uh, uh, ook dit probleem uh, openlijk uh, bespreken. Want uh, dat is het probleem ook. Dat uh, niet-Westse uh, uh, mensen dit soort problemen eigenlijk een beetje schaam te vinden. En de, oh, dat moeten we, uh, ja, die taboe moeten we met elkaar zien te breken. Waar Hans van Meijer net het net ook al over had. Uh, Ayesha Koijmer. De jongste hier, denk ik zo. Hoe oud ben je? Ik schat het wel een beetje. Ja? Oh. hoor. 35. Ben je? Ja, dan wil dan je het absoluut. Zeg. Maar je bent landelijk coördinator bij de Hulpstudent. Je woont ook in Den Haag en ik las op jullie website... dat jullie voor 13,5 euro per uur um, komen... en dan boodschappen gaan doen met iemand... of uh, potje gaan schaken of uh, helpen met koken. Um, veel eenzaamheid? Heel veel. Enorm veel eenzaamheid. Um, de hulpsternet was aanvankelijk ont, uh, uh, opgericht voor uh, meer tweeverdieners... verdieners, soms de ondersteunende huishouding. Maar uiteindelijk is die vraag vooral verschoven naar oudere mensen. Heel veel kinderen die ook uh, bij ons aankloppen voor hun ouders. Uh, in het geval van mevrouw die net sprak dat uh, de kinderen ver weg wonen... en er niet kunnen zijn. En uh, ja, die, dan komt er een student uh, een aantal uur per week langs... om. Ja, te, te doen waar de behoefte ligt. Oké, okay, dan wil ik niet ja. door doen, maar 13,50 euro is wel ja. 13,50 euro. Als je drie uurtjes bent, ben je 40 piek kwijt. Ja. Dat heeft niet iedereen. Nee, klopt. Dus Nou, wij missen ook uh, een behoorlijke doelgroep als we het hebben over uh, de migranten. Uh, die doelgroep klopt niet bij ons aan. Nee, maar ik vergelijk het ook eventjes met net in Leo. Ik bedoel, zij ja. vragen 5 euro per maand. Ja. En dan doen ze vijf ochtenden per week. En dan kan je gewoon binnenlopen. Dat ja. is 10 uur, maar 40. dat is 40 uur voor 5 euro. En jij vraagt 13,50 per uur. Ja. Goedemorgen. Studenten doen het niet vrijwillig. Nee. Die doen het uh, ja. tegen een vergoeding inderdaad. Ja. Die, uh, maar wij willen uh, gaan kijken naar andere oplossingen hiervoor. Want uh, ja, wat maak je het wel eens mee dat mensen stoppen... omdat ze het gewoon niet meer kunnen betalen? Gebeurt dat kan me wel. Ja. gebeurt wel, ja. Ja, zeker. Maar vaak kloppen die mensen ook in de eerste instantie niet aan. En eigenlijk willen wij dat iedereen bij ons een beroep kan doen... op uh, hulp, op welke manier dan ook. Dus wij willen een oplossing uh, voor iedereen... Uh, met geld, zonder geld, dat die eenzaamheid wordt opgelost. En, hè? en merk je ook een soort schaamte om jullie hulp in te hopen, of niet? De, ja, zeker als kinderen bellen, dan uh, zijn de ouders... Uh, die, die vinden dat heel lastig, die durven dus niet zelf uh, die hulp te vragen... en dan doen die kinderen dat voor zich. Ja. Net die, jullie krijgen vast wel eens mensen over de vloer... waarvan je denkt, bah, die is helemaal niet zo gezellig. <laughs> ja, hebben we ook wel eens. Ja, maar jij, je laat ze in eerste instantie allemaal bidden... En je moet ze wel heel goed kennen, wil ik ze de deur wijzen. Kan je je voorstellen dat sommige mensen zich zo schamen... dat ze denken, nou, ik wil liever voor die 13,50 euro een student uh, in... dan dat ik mij hier bij jullie meld. Want uh, ja, um, dat is zo open, uh, open en dat iedereen maar ziet dat ik eenzaam ben. Gebeurt dat of schamen mensen zich niet? Nee, als ze hier binnenkomen, schamen ze zich niet. En dat hoeft ook niet. Dat Het hoeft niet, maar... Niet. Nee, we hebben bijvoorbeeld ook nog mensen hier, die hier komen... Die kunnen niet eens die vijf uh, euro betalen. En dan vraag je niks? Nee. Ook een ideetje voor de studenten misschien. Hè? Een soort gereduceerd tarief voor, voor anderen. Dat zou toch kunnen. Voor mensen die het niet kunnen betalen. Het, beetje nou ja. Robin Hood principe. De een betaalt wat meer en de ander betaalt wat minder. Wij zijn wel aan een aantal dingen gebonden. Want uh, we moeten de uh, studenten een uh, minimum uitkeren. Hè? Dus wij kunnen niet heel makkelijk zeggen we doen wat minder. Maar ik zie wel zeker een oplossing binnen de gemeente uh, dat daar uh, op een, uh, het geld beschikbaar voor gesteld wordt. Want ik denk dat het vooral een oplossing is voor de mensen waar uh, meneer dan uh, even de naam kwijt, de hardloper he. het over had. Ja. De hardloper, ja. Ja, zo, zo <laughs> de hardloper, sorry. Ja. Ja. Uh, voor de mensen die dus uh, die shane voelen om wel ergens naar binnen te stappen. Want dat is echt een ontzettend grote groep. Want uh, er zijn mensen die uh, wel heel graag hier naartoe komen en zonder shane hier aansluiten. Maar niet iedereen vindt het fijn om in de groep te zijn, maar het is toch eenzaam. Dus die zoekt een andere oplossing. En okay. dat is wel het verschil. Oké, okay. uh, ja. ik heb jullie allemaal gehoord. Ik ga er dus drie dingen uitlichten om tien over half negen. U luistert naar het programma kwesties. Het gaat over eenzaamheid. Even drie dingen eruit lichten. Eigen verantwoordelijkheid. Uh, is er niet een andere rol voor de kinderen? En misschien, als we eraan toekomen, is er nog iets te doen voor robots. Wij vroegen aan de mensen hier in de buurt in Laak, in Den Haag. Hebben ouderen niet eigenlijk zelf ook een beetje verantwoordelijkheid en schuld bij die eenzaamheid? Ik denk niet zozeer dat het probleem bij die ouderen ligt, maar dat wij uh, als, uh, ja, minder, uh, als, als jongere mensen moeten zorgen dat ouderen in isolement komen. Dus ik zie ook bijvoorbeeld mensen in mijn directe omgeving die ook ouder worden. Dan ga ik als, ja ik ben nu inmiddels 50, uh, misschien ook nu meer jong, maar ik ben nog mobiel genoeg om die mensen te bezoeken. Ik vind dat het aan ons de taak is om te zorgen dat oudere mensen uit het isolement komen. Dus het ligt niet zozeer bij die mensen. Ja, Ik denk dat dat gewoon gebeurt omdat misschien familie weggaat, verhuist of, uh, of dat dat er mensen om hun heen wegvallen en die gaan gewoon dood. Ja, dan blijf je alleen achter. Ik denk niet dat je dat aan de ouderen kan uh, wijten, nee. Oh, het zal per persoon verschillend zijn. Ja, het zal per persoon verschillend zijn. Want als je geen kinderen hebt, dan, dan, dan ligt de eenzaamheid sowieso op de loer. En dan is het wel heel belangrijk dat je je netwerken onderhoudt. Ja, ik denk dat het vooral veel meer zit in de faciliteiten die ze hebben. Dus bijvoorbeeld uh, als je kijkt wat er op buurtlevel of wat een gemeente nog kan doen om uh, de, ja, de, het zo makkelijk mogelijk uh, te maken voor ouderen om, uh, om betrokken te blijven. Het is niet de onwil. Laten we het daarvoor even op houden. Ouderen die worden automatisch eenzaam. Mensen om zich heen uh, die sterven. Uh, ja, kinderen zijn druk. Je moet wel zelf initiatief nemen. Als je de hele dag thuis zit en je doet niks, dan ook niet meer naar je toe. Dus je moet ook zelf initiatief ontplooien om naar, naar buiten te gaan. Naar de clubs te gaan, kaartclubs. Dus dat te doen. Dus, dus jij kan wel een vinger wijzen, daar, daar, daar. Je moet ook eerst bij jezelf beginnen. Je moet eerst bij jezelf beginnen. Ad Winterswijk, dat is toch ook gewoon waar? Dat is wel inderdaad wel waar, ja. Wat zou jij bijvoorbeeld voor de maatschappij kunnen doen? Hè? Stel, je bent tien jaar ouder. Dan ben je, als ik het goed uitreken, 78. De, wat zou je terug kunnen doen? Hè? Ook een beetje, een beetje heen en weer schuiven, zou je kunnen zeggen. Nou ja, je kunt de mensen helpen die het nodig hebben. Ja, en met, met wat voor concrete dingen bijvoorbeeld? Boodschappen doen. Ja. Ergens wegbrengen. Ja. Ik breng nu ook mensen weg en ik haal mensen op. Ja, dus in die zin uh, zou het best uh, zo kunnen zijn... Dat, ik heb het even over eigen verantwoordelijkheid... dat sommige mensen... ik kijk ook nog maar even naar Hans Schammeijer... Ja, je hoeft niet allemaal marathon te gaan rennen... je hoeft niet allemaal een sportclub te besturen... maar je kan er toch zelf een hoop aan doen aan die eenzaamheid? Ja. Of zie ik dat fout? Nee. Kijk, ik heb zelf uh, drie keer een uh, hersenzingen uh, gehad... van Attia. Ja. Ik heb... Uh, maar uh, uh, uh, aorta die, die doet alleen maar groter worden... Ik ben een longpatiënt, hartpatiënt. Maar als jij maar in de hoekie gaat zitten, ja, dan kom je nergens. Dus jij zegt: uh, die eigen verantwoordelijkheid uh... is wel heel belangrijk. Ja. Uh, hans maar je bent natuurlijk een enorm voorbeeld daarvan. Ja. Maar is dat niet zo? Dat, we hebben 700.000 ouderen in eenzaamheid als die zelf actief zouden zijn, zouden, ze dan, zouden we het dan niet met de helft kunnen verminderen? Absoluut, ik denk dat dat zeker zo is. Als ik even denk aan, even aan mijn atletiekvereniging, dat is de PAK, dat is de grootste atletiekvereniging van Nederland, 1900 leden, van 4 tot ver boven de 80. En daar is een aparte groep, is daar, die zich met ouderen bezighoudt. Dat is van, iets van 57 met een trainer die uh, helemaal gespecialiseerd is in, zeg maar... Hardlopen met ouderen, maar je hoeft niet echt hard te lopen. Want als je wil wandelen, kan dat ook. En wat, wat, is dat, wat doen ze daar dan? Coördinatieoefeningen, belangrijk dat je beweegt. Je hebt een netwerk om je heen, hè? heel veel mensen die, uh, die met jou samen uh, dat doen. Uh, er is heel veel plezier. En wat ook zo leuk is, het, het is een groep van... ik heb het nog even nagevraagd, van 57 uh, ouderen. Waarvan er 7 boven de 80 zijn. En nog 15 tussen de 75 en 80. Die iedere week uh, komen. En van die 57 zijn er zeker 40 iedere week. Heel trouw. En, en je ziet dan dat, dat, dat voor ouderen... Is dat zo belangrijk dat ze dat dan ook doen. Okay, en ze ja, zouden ook liefst graag nog uh, meer leden hebben je er, in die ja, groep? Ja, er is dus een pleidooi voor. Ik zeg het ook omdat uh, vorige week in het Nederlands Dagblad uh, stond er een opiniestuk van uh, gepensioneerde arts Lodewijk Kreins. En die zegt dus: ja, ouderen vandaag de dag uh, zijn bezig, ik citeer even, met een schijndiscussie over wanneer je het recht hebt om te leven als voltooid te beschouwen en zelf het einde te kunnen kiezen. In plaats daarvan stelde hij dat ouderen zich nuttig moeten maken voor de maatschappij, jongeren moeten opzoeken, actief moeten worden en uit het isolement komen. Ja, nou, dat is ook zo. Dan ben ik het ook, Kan het niet anders zijn dan dat ik daar helemaal mee eens ben. Is er nou een hele bouwde redenering dat ik zeg... dat als iedereen van die 700.000 dit zou doen... of soortgelijke dingen... Ja. dat we voor de helft of voor een kwart of hoe dan ook... van het probleem af zouden zijn? Ik denk dat we dan heel erg goed op de goede weg zouden zijn. En je wil dat graag. graag dat zeg maar, al die projecten waar we nu mee bezig zijn. Want in Rotterdam wordt natuurlijk van alles en nog wat gedaan. Denk maar aan het vrij reizen. Waardoor je dus ook altijd overal naartoe kan. He, je hoeft niet uh, uh, duur openbaar vervoer. Vrij reizen. De Rotterdam pas. Allerlei activiteiten. Okay. Kan je allemaal naartoe. Geweldig. Duidelijk. Um, even naar uh, Tashin uh, Siddingerai. Luister. Um, uh, de, ik had het al even over die niet-westerse uh, ouderen. Yes. Even een getallen. 64 procent volgens. Zich wel eens eenzaam en 22 procent voelt zich ernstig eenzaam. Tuurlijk is taal een probleem, natuurlijk zijn een aantal andere dingen een probleem. Maar ook zij moeten toch een soort eigen verantwoordelijkheid voelen om daar iets aan te doen. Ze zijn toch niet afhankelijk van de maatschappij... of hun kinderen of hun kleinkinderen? Nee, uh, maar uh, best erop. Ik denk dat er ook die zelfbewustzijn uh, uh, uh, nog niet is. Want ik weet uh, dat er uh, sommige uh, van die uh, ouderen... dat ze nog eens uh, weten dat ze uh, in eenzaamheid leven. Die bewustzijn is er nog niet bij deze groep. Dus er moet ook uh, uh, uh, uh, even uh, best wel een reclame... of uh, via andere wegen het bewust maken. Uh, een signaal komen waardoor ze zeggen... Jo, inderdaad, ik heb echt een eenzaam leven. Of, of is, het, is het het bewustzijn, of is het gewoon dat ze er niet voor durven uit te komen? Dat kan ja, ook. Die, kijk, wij krijgen via, via, allemaal via andere kanalen, dus niet rechtstreeks. Dat is het. Die kanalen moeten we die verbreden... zodat we rechtstreeks erin kunnen komen... zodat zij ook hun zeggen en hun verhaal kwijt kunnen krijgen. Net, die komen mensen van niet-westerse achtergrond ook bij jullie op de koffie. Jazeker. Hoe, hoe is dat percentage nee, dat is Dat is maar heel weinig. Maar we hebben nou toevallig hebben we een... Nee, meerdere. meerdere. Er uh, wordt nu even in de kamer gediscussieerd hoeveel er zijn. Maar het gaat er niet om het getal hoor. Maar je zegt in ieder geval de minderheid. Ja, de minderheid is het wel. Maar Surinamse vrouwen. Nou, heel gezellig. Maar hoe komt het nou dat, je zou toch zeggen, dit is een multiculturele stad. Meer dan de helft is van niet-westerse achtergrond. Dus eigenlijk zou de helft hier, uh, ochtends, wat is het, morgenochtend? Ja, maandagochtend op de koffie om tien uur. Morgens voor paas. Oh, sorry, morgen is Oh, dat is heel dicht. Daar zijn we, ja, daar zijn we dicht. Oké, okay, morgen, morgen iedereen die nu luistert, niet morgen, ja. maar dinsdag. Ja. Uh, dinsdag om tien uur zijn we weer open hier. Ja. Dinsdag morgen, ja. Okay. ja. Maar ja. Uh, eigenlijk zou het zo moeten zijn dat de helft niet-westers... en de helft westers zou moeten zijn hè, als je een afspiegeling van de bevolking in de buurt hebt. Juist, ja. Eigenlijk zou dat ook moeten zijn. En hoe zou maar je wij, die willen trekken? Nou, we hebben wel eens een poging gedaan. We zijn naar uh, Laat Noord. Want daar zijn dus de meeste niet-westerse mensen wonen daar. En uh, hebben we hebben ook de boekjes neergelegd. We hebben gesproken met de mensen. Maar nee, ze willen toch liever in de eigen buurt blijven. Mm -hmm. Dus allemaal onder elkaar. En ze willen zich er niet met ons bemoeien. Mm -hmm. Nou, Jesja, merk jij dat? Euh, niet zozeer persoonlijk, maar euh, iedereen die dat werk doet als student. Dat er een verschil in behoefte bestaat tussen niet-westerse en westerse eenzame ouderen? Nou, helaas hebben wij geen... Niet-Westerse eenzame ja. ouderen die bij ons aankloppen. Gewoon omdat het niet bekend is bij hun? Of omdat. Het is, het is vooral denk ik niet de manier waarop zij in hun omgeving uh, dit soort zaken oplossen. Oké. Okay. Op dit moment. Oké. Okay. Dat is een serieus probleem. Ja. Wat dat betekent dat die groep alleen maar eenzamer wordt ja. en ook kwantitatief veel groter. Ja. Dus dan hebben we een lijk van een probleem. Ja. Dus ook wel een verantwoordelijkheid voor jullie weer... om die mensen te proberen te bereiken. Ja. Net zoals Leo en Nitti. Uh, de, toch even, omdat we het over niet-westerse uh, eenzaam zijn... ga ik even naar uh, de kinderen toe. Omdat het vaak zo is dat dat uh, mensen zijn die gezinnen hebben... die groter zijn dan alleen maar één dochter of één zoon. Maar meerdere. Minister De Jonge, uh, daar is hij weer... die sprak in een eerder interview namelijk... dat de samenleving zich steeds individualistischer heeft ontwikkeld. Mensen niet meer naar elkaar omkijken. Uh, het is niet zo dat de overheid niet al ingrijpt. zijn verschillende de platformen die eenzaamheid proberen te bestrijden. zit de hele industrie achter. Maar wij vroegen ons af, en ook de mensen hier op straat... moeten de kinderen en de kleinkinderen niet gewoon bijspringen? Kleinkinderen kinderen hebben, hebben niet veel tijd. Ze moeten werken, geld verdienen, huisje betalen. Ik heb zelf ook een oudere moeder, nou woont hij wat verder weg. Maar als je uh, mijn schoonmoeder bijvoorbeeld belt op mijn werk... dan denk ik altijd dat het wat ernstigs is. En op dat moment begin je al op je werk te denken... van, wat moet ik allemaal regelen... En je kan niet zomaar vrijnemen en dat soort dingen. Dus ik denk dat het best wel lastig is. Ik vind, het, ik vind het wel een probleem. Als je zelf ouder wordt zoals ik, dan realiseer je je wel wat het is. Dus ik denk wel dat je de jongere mensen erop mag wijzen van... Hè, uh, geef aandacht nu het kan. Is ieder zich anders. Je weet niet hoe de met, met, relaties met familie zijn. Ik heb ook kleinkinderen ik zie ze elke één keer in de week. Ik ga op bezoek. Ja, dat is het met het drukke leven. En ik denk uh, dat is de Nederlandse cultuur. Dat uh, het is ik, ik, ik. En je gaat door. Maar uh, we moeten wel wat meer tijd en, en uh, energie in uh, bij onze ouders zijn. Die steken. Ik kan wel over mijn eigen situatie zeggen dat ik mijn uh, grootouders niet zo vaak zie als ik zou willen. Die wonen in Oost-Groningen namelijk. En uh, ja, het, bij mij heeft dat wel gevolgen waar ik woon. Soms zie je dat wel eens, dan denk ik, ja, uh, op die kinderen, kleinkinderen rust ook een zekere verantwoordelijkheid, lijkt mij, dat ze dus ook voor hun uh, grootouders moeten zorgen. En dat je ze niet uh, links wil laten liggen. Natuurlijk, uh, iedereen heeft natuurlijk altijd wel argumenten om het niet te doen. Maar eigenlijk zou je dat wel, ja, wel moeten doen, vind ik. Uh, ja. Eigenlijk zou je het wel moeten doen. Even een ontboezeming van mij. In de tijd dat ik nog huisarts was, had ik heel veel Surinaamse patiënten. En ik twijfel of ik toen mijn moeder in huis moest nemen... die nogal eenzaam was. En die Surinaamse patiënten keken mij echt aan... alsof ze water zagen branden. Natuurlijk neem je dan je moeder in huis. Uh, Tashin Tshitinkaya, is dat niet de oplossing? Ja, als je naar mij kijkt, is dat inderdaad dat mijn moeder van 85 nog steeds bij mij woont. En uh, al die overige kleine en uh, kinderen van haar gewoon uh, netjes uh, door de week uh, uh, gewoon diverse keren aanbelt en uh, of haar meenemen. Zo is het ook de grote Turkse cultuur wel opgebouwd. Dat je uh, gewoon uh, op die manier opvoedt. Maar de Nederlandse cultuur niet? Nee, we, maar we zien de eenzaamheid. Het gaat om de eenzaamheid. En jammer genoeg is niet alle families zo opgebouwd. Je hebt ook ouderen die hier uh, gewoon in, uh, in, in hun eentje uh, zijn. Waarvan één overleden is. En die andere is alleen maar uh, uh, in eenzaamheid geduwd. Die moeten we gaan signaleren. Want die overgroep waar ik over heb met kinderen en kleinkinderen. Die, dat lukt wel. Dat lukt wel, althans bij jullie, Hans van ja. um, Zijn jullie eigenlijk een beetje teleurgesteld, ik heb het nu niet over jou, maar een nee. beetje teleurgesteld in de generatie achter je? Kinderen en kleinkinderen die zich eigenlijk steeds minder bemoeien met de oudere medemensen, om het maar even zo te noemen. Ja, nou, ik ben daar dan geen goed voorbeeld nee, van. Nee, jij bent er geen goed voorbeeld van. Ik heb vier kleinkinderen tussen de 13 en 19 jaar. Die waren er vandaag dus, hè, want het is natuurlijk het Pasen. Ja, en, en kleinkinderen zijn inderdaad geweldig. Hè? Als, je, als je die hebt, fantastisch. Maar goed, de meeste mensen, niet de meeste maar, mensen, maar veel mensen hebben kinderen en hebben ja. kleinkinderen. Maar je ziet toch ook dat die kinderen dan denken: nou ja, ja pff, ook. De eerste pasdag, moet ik weer naar papa, moet ik weer, moet ik weer naar opa, weer naar... Ja, moet ik ja. weer, ja. Ja, maar zo moet het niet zijn, maar je hebt als oma en opa natuurlijk ook een soort verantwoording. Je moet het natuurlijk wel even leuk maken, hè, als ze komen. Hè, een van mijn kleinzoos, die wil dan ineens, die denkt, oh, ik wil uh, leren piano spelen. Misschien ga ik eens even, en die komt dan bij me langs. En hup, en we zijn nu alweer een aantal keren bezig met het leren van piano spelen. Oké, okay, dus, okay, dus je moet het als eenzame opa of oma eigenlijk ook aantrekkelijk maken voor je kleinkinderen. Ja, dat ze niet wel. op die Xbox en gaan of beetje, niet uh, gaan zitten jarig, gamen. Juist, heel veel tijd met dat ding voor ja, je neus ja. en die telefoon. Oh, dat, geen, dat, de ken, de dat kent u wel. Ja, he? natuurlijk ja, ken ik ja, dat. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Maar, uh, ja. maar dan is, er, er is het totaal geen gezelligheid. En dan voelen, denk ik, als een oma en oma... ...kleinkinderen op bezoek komen en alleen maar met dat ding voor hun neus zitten. Ja, Daar zitten ze niet op te wachten. Dat is ook niet hun wereld. Maar ja, is, het, is het realistisch om te verwachten dat de jongere generatie... Uh, vrijwillig bij zal springen bij deze problematiek? Nee, ik ben natuurlijk de jongere generatie. En uh, ik vind het niet realistisch. Niet in de maatschappij waar we nu in leven. Als ik kijk naar de generatie van mijn moeder toen mijn oma nog leefde... was het heel normaal dat een van de twee uh, thuis was. Hè? En dat, er, uh, dat je heel makkelijk voor elkaar wat kon doen. Mijn oma die had elke dag iemand die langs kwam. Maar wij werken allemaal. Mijn moeder heeft vier kinderen. We wonen niet allemaal even dichtbij. We moeten allemaal fulltime werken. Meer dan fulltime werken. Ik uh, zou niet uh, weten hoe ik die ondersteuning kan geven... die mijn moeder eerder wel aan haar moeder kon geven. zo is het eigenlijk geworden, ja, anno 2018? Zeker. Ik, ken, ik ken bijna niemand die het zich kan permitteren... om, dat, om niet uh, in die mate te werken. Ja. We hebben nog maar een paar minuten en ik kan het niet laten om toch nog even, laten we maar zeggen, uh, Nederland anno 2018, maar dan de komende tien jaar te schetsen. Want er zijn al jaren projecten om ouderen te helpen, niet met kinderen of niet met eigen verantwoordelijkheid, maar met robots, plus je zeehonden of katten. Of zelfs kleine meisjes met achter de ogen een camera. Robots die zijn uitgerust met artificial intelligence. Ik kan het niet eens uitspreken, maar artificiële integratie die zichzelf dus voeden en steeds slimmer worden. Een bekend voorbeeld is de robot Alice... die bij de VU in Amsterdam ontwikkeld is. Die stelt de ouderen gewoon open vragen over het verleden. Bekijkt fotoalbums met je. Kijkt met je naar je favoriete tv-programma. Herinnert je er even aan naar buiten te gaan... en de afspraak van de dokter niet te vergeten. Hans, een schrikbeeld of is dit de toekomst? Ik vind het schrikbeeld, je absoluut. Vindt, je vindt het ja. een schrikbeeld. Ja. Leo? Verschrikkelijk. We moeten we niet aan denken. Nettie? Afschuwelijk. Is er ook iemand die zegt... Dat is het wel. Misschien even naar de 35 jaar. Nee, ik zou er niet aan moeten denken. Wat ik eerder zie als een toekomstbeeld... is dat al die studiefinancieringen die nu ons gezet zijn in leningen... dat we dat weer terugdraaien naar financieringen... en dat studenten daarvoor een tegenprestatie doen. En uh, terug uh, lekker naar de, naar de ouderen gaan. Ja, toch? Okay. Ja. <laughs> dat, dat zijn jullie met elkaar eens. He, en alle ouderen gewoon die eenzaam zijn op social media... en met elkaar lekker debatteren, discussiëren? Ook. Iedereen, Ook. ja. ja. Maar wat is er nou tegen zo'n robot? Toch heerlijk als je iemand een beetje tegen je praat? Ja, ik, ja, ik heb helemaal niks met social media, dus je hebt aan mijn verkeerde van deze <lacht> generatie. Ik heb, ik heb de verkeerde te pakken. Ja. Ik, ga, ik, ga, ik ga nog even terug naar Nettie. Wat je zei, afschuwelijk. Maar ja. als dat nou de oplossing is die de eenzaamheid echt tegengaat? Nou, het lijkt me zerk. Mensen die hebben veel meer behoefte, die hier komen, de ouderen, die hebben veel meer behoefte aan een. Arm op de schouders. Maar daar zit de nieuwe ouderen recht tegenover je, hebt nu 35 jaar. Ja. Zou jij het zien zitten om over 30, 40 jaar uh, met een robot uh, gezellig. Uh, <lacht> Zoiets doen? Op je telefoon nee, zitten Nee, Absoluut niet. Je ziet nee. het absoluut niet zitten. <lacht> dus <lacht> veel succes hier in deze uh, huiskamer uh, heb ik uh, niet. Um, eenzaamheid. Het is een uh, afschuwelijk probleem. <lacht> wat we misschien wel met z'n allen enigszins onderschatten. Want met diabetes en met hart- en faatziekten en met kanker lijkt er veel meer aandacht te zijn. Voorlopig 26 miljoen en de aandacht van de minister van Volksgezondheid. Ik dank jullie zeer, Leonetti, voor jullie gastvrijheid hier. We blijven ongetwijfeld nog even hangen. Maar u gaat niet meer met ons meedoen, wel met ons meediscussiëren. Dat kan via de hashtag kwesties en de Facebookpagina. Doe dat ook vooral tot zover deze week uit Laak in Den Haag. Volgende week zijn we er weer, ergens in het land... met een andere brandende kwestie. Zometeen is er weer een heel ander programma, Radio Doc En dat gaat over de dubbele agenda. Met die titel wordt bedoeld... subtiele psychologische spelletjes om jezelf te promoten. Je kunt het een jood vinden of niet willen doen... maar eigenlijk ontkom je er niet aan. Ik ben wel benieuwd. Uh, ik ga in de auto zitten luisteren. Zo direct een radio documenteren over dit fenomeen. Wij zijn er volgende week weer, uh, beetje lief voor elkaar. Hè? Ook tweede paasdag. En tot volgende week zondag. Voorzitter!